Ik met het NOS Journaal. Een vleesverwerkingsbedrijf in Noord-Brabant moet van de NVWA per direct alle producten terugroepen. Volgens de Voedsel en Warenautoriteit gebruikte het bedrijf bij het maken van gehakt delen van runderen... die niet geschikt zijn voor consumptie. Ook zou er soms bedorven vlees zijn verwerkt en was de hygiëne niet op orde. Het bedrijf uit Nuenen heeft meer dan 200 afnemers. De terugroepactie is volgens de NVWA vooral uit voorzorg... ...omdat de kwaliteit van het vlees niet gegarandeerd kan worden. Een voormalige Syrische inlichtingenofficier die in 2013 in Damascus honderden mensen zou hebben vermoord... ...is na jaren intensief speurwerk opgepakt. Hij werd herkend op een video die in 2022 opdook. Sinds de machtswisseling in Syrië eind 2024... ...zijn de veiligheidsdiensten op zoek naar aanhangers van het regime Assad. Een tijdelijke asielopvang in Loosdrecht wordt toch wat kleiner. De gemeente besluit om maximaal 70 mensen op te vangen in plaats van 110. Er waren hevige protesten tegen de opvang. De burgemeester ziet het niet als knieval naar de demonstranten. Als ik keek naar de protesten, daar zag ik gewoon ook veel mensen met oprechte zorgen. We hebben inloopbijeenkomsten gehad, daar hoorde je dat ook. En dan is het ook heel redelijk dat je nog eens kijkt van is dit nu het juiste plan... Eén ding wat we niet konden doen is stoppen met de opvang. Dat hebben we niet overwogen. Daar waren we niet toe bereid. Het gaat om tijdelijke opvang van zes maanden. Volgens de gemeente komen de eerste asielzoekers volgende maand. De Spaanse tennisser Carlos Alcaraz doet dit jaar niet mee aan Roland Garros... dat op 18 mei in Parijs begint. De 22-jarige titelhouder heeft te veel last van zijn polsblessure. Die liep hij vorige week op bij het ATP-toernooi van Barcelona. Alcaraz noemt het een moeilijke beslissing... Hij won Roland Corros vorig jaar en twee jaar geleden. Het weer vannacht koelt het af naar 1 tot 7 graden. Morgen begint op veel plaatsen grijs. Later schijnt de zon volop. Het wordt dan 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.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 I'm Hey, <laughs> hey, Let's <laughs> Wanna call me mister, send me the Eddie. Now I can't miss her. Zero they hero, her body her vigor. Zero they hero, my yours got bigger. Shadow <laughs> Send girls, I'ma give her, sold you a drink, sold you a vision huh? I pull up late night, I deliver on, wanna call me Zed Wanna call me Mr., send me the Eddie Now I can't miss her, zero they hero, her body her vigor Zero they hero, my you wanna bigger. Yeah! like this. give me the mic so i can stop in the light cause i better want it right i got you in my sight this is my sweet delight no need to think it's so quick bang bang What do you feel is a real, real